Volgens het RIVM is bij 13 Nederlanders Zika vastgesteld. Ze zijn allemaal in Suriname besmet geraakt, maar geen van hen is zwanger. De deelnemers aan de donorconferentie voor Syrië besteden ruim 10 miljard dollar aan de hulp aan slachtoffers van de burgeroorlog. Dat is bekendgemaakt door de Britse premier Cameron, die in de top in Londen voorzat. Aan de conferentie namen zo'n 60 landen deel. Premier Rutte beloofde namens Nederland 125 miljoen euro te doneren. De conferentie in Londen werd overschaduwd door het vastlopen van het Syrië-overleg in Genève. De FNV wil dat de opbouw van pensioenen inkomensafhankelijk wordt. Dat zegt de FNV-bestuurder Van Dijk in een interview met het Financiële Dagblad dat vrijdag verschijnt in het voorstel bouwen werknemers met hogere inkomens bij hetzelfde premiepercentage minder pensioen op en de lagere inkomens juist meer. Dat is volgens Van Dijk eerlijker. Hoogopgeleiden leven vaak langer dan lage opgeleide, terwijl beide groepen tot hun pensioen premie betalen. Hoogopgeleiden ontvangen daardoor dus langer en dus meer pensioen vergeleken met lager opgeleide. Het ROC Leiden heeft dertien voormalige leden van de Raad van Toezicht en twee vroegere leden van het college van bestuur aansprakelijk gesteld voor de financiële chaos bij de onderwijsinstelling. Het ROC kwam in grote financiële problemen bij een nieuwbouwproject en werd vorig jaar gered door een financiële injectie van de minister. Een commissie concludeerde dat de schoolleiding onverantwoorde risico's heeft genomen.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 Natuurlijk moeten we Thomas de Jong weer bedanken voor de afgelopen twee uur met uh, Jong CFM. En nou moet ik eventjes... Ja, het werkt, inderdaad. Um, want ik kreeg net het, uh, een beetje de mededeling dat er een uh, lampje van een van die schuiven weer kaduuk is. Dus uh, ja, dat nou werkt dan. Dan uh, moet je weer op, de, op het uh, blinde gevoel maar uh, gaan. Maar het werkt en daar gaat het om. Uh, we begonnen natuurlijk weer met Aspen Gams. Uh, met Lightning, dat is het uh, nummer wat ik al... Uh, al aantal weken al draai bij uh, Alternative FM. Niet zonder reden, want het is ook een van de, eer, ja, een van de weinige Alternative indie rockachtige achtige bandjes die op dit moment in Nederland actief zijn. Nou, er zijn er wel veel meer hoor, denk ik. Alleen, ze zijn niet uh, op, uh, op mijn radar terechtgekomen. Je moet er wel wat aan doen om, uh, om dat voor elkaar te krijgen. Uh, vanavond staat het weer in het teken van de voorronde van de Rob Agda Award. Namelijk de derde. Dat is de, de compilatie daarvan die op 8 januari is gehouden in het patronaat. Morgenavond, jawel, de vierde voorronde. Dus dan weet je in ieder geval dat de volgende morgen is. En daar zal dan ook de complete line-up bekend worden gemaakt... van wie er allemaal in de finales komen te staan mantra, uh, Lisa en de Lumberjacks en Palms, dat zijn tot dusver de, de, de mensen die hebben gewonnen en natuurlijk wordt er dan ook nog een uh, runner-up uh, aangewezen of een van de, de betere bands die dan net niet de, de, ja, min of meer uh, door de jury is aangewezen, maar dan kan altijd het publiek of hoe dat dan ook precies uh, werkt, uh, die kunnen dan via een achterstutje dan nog als vijfde band worden toegevoegd horen we morgenavond uh, in het uh, patronaat, nou ik heb uh, wat dat betreft uh, genoeg gezegd het woord is aan Pepe Fischer en die introduceert de derde voorronde van de Rob Akda-woord zoals die is gehouden op 8 januari. Uh, lieve muziekliefhebbers van de bovenste plank Alweer de derde voorronde van de Rob Act Awards Jaargang 2015-2016 En ik zie dat er een beetje een leegte hier voor mijn neus is En dat is absoluut niet de bedoeling van deze avond Dus bent u boven uh, op de bovenste plank dus Komt u naar beneden En jij ook inderdaad Fijn. jij geeft het goede voorbeeld daar ook wel van Jij hebt straks een drankje verdiend Naar eigen keuze Wel uh, Natuurlijk, kom maar, kom maar even hier Wacht even wel verstandig besteden. Niet aan al je vrienden opmaken, denk erom. Waarom gaat het? Daarom gaat het. We zijn natuurlijk al twee voorrondes verder. Dit is de derde. We hebben alweer twee finalisten zeker. En twee bands die de kans hebben om finalist te worden. Zo niet vier. Oké, okay, ik kan niet meer tellen. Maakt niet uit. De eerste band die vanavond voor u gaat optreden heeft ook een naam die alleen uit cijfers en een leesteken bestaat. Dus het wordt me niet al te moeilijk gemaakt. Wat doen we hier? Deze band zet een strakke show neer met veel energieke, maar ook rustige momenten. De band brengt uh, met een crossover van rock, funk en rap. En nog uh, andere stijlen, een groovend eigen repertoire met een goede en leuke dynamiek. Anno, nu! Jawel. Deze verrassende mix, voortkomend uit diverse muzikale achtergronden van de bandleden, zorgt voor een eigenwijze en herkenbare sound die je pakt en ben je klaar? Want we gaan beginnen nou eindelijk, oké? Okay? Dat gelul van mij hebben jullie ook wel gehad. Laat ervoor voor dat jullie er in ieder geval klaar voor zijn. Geef een enorme applaus voor de eerste band van onze avond. 12.04! Yeah baby! That's right. First one of this night. We're ripping this place apart. It's time for a party. Welcome. Let's do this together. It really is true that the truth can hurt It might have be been a you who said it first Let it be me, I'm used to making it worse At first it's the effort of making it worse Getting you touch it all together, behave like jerks From Harlem to hatville we are head your head. G.S.D. style Lay back in that shit, baby Half your glass, half full, half a dip empty As long as you don't hold the grudge against me I'm friendly, because it can't be just me who's polite and treats people gently Gently, it's coming to my mind, it's taking in it. It's crystal clear, now the blood is taking it Fuck the world that we're living in Enemy And the plea of I'll do this summer, summer burn Uh, lay back in that shit, baby What? Like those stories, there's one is two sides Who decides who is right In search of the lie who knows what path is right In the path I'm mine, I've been my last to ride We fade inside, I'm looking back with no regrets We fade inside, I'm going that for cold check Not knowing yet what next, I'm a we'll stumble upon. Don't get too attack, the next second it is gone Hill. We are getting your head filled with mad skills We're killing it and Yeah, baby. En de kop is eraf. En niet zonder slag of stoot. De kop is eraf. De eerste band is, heeft opgetreden. En die band die heeft ook al eens eerder in de finale gestaan. En zijn dus ook bekend voor ons. En dat is 12.04. Met de onmiskenbare frontman. Maizu. Jazeker. Die zit dus naast ons. Um, Ziedend optreden, geloof ik. Er ja, wordt ook nog een fijne van de selfie gemaakt. Maar goed, dat maakt niet uit. Dat wel ja, ik ga er gelijk van lachen dat je dat zegt. Maar... Ik ontkom er niet aan, helaas. Maar we zijn toch echt een, een, een viermans band. En uh, we, brengen alle vier evenveel, uh, we dragen alle vier evenveel uh, bij aan dit ensemble. Ik ben meer dan trots om met deze jongens samen te spelen. En het is ontzettend leuk dat we hier gewoon weer stonden. En dat was ons uitgangspunt. Gewoon hier weer staan. En de rest zal ons eigenlijk gestolen worden. Ik moest ook nog denken aan de betekenis van, van, van een paar jaar terug, hè, 12 al voor. Het had iets te maken van, ach het is nog niet te laat in de wijsheid, komt pas op het allerlaatste moment. Zo, woorden van die strekking ongeveer. Ja, klopt. Ja. We op het onthouden. Wij zullen kennis vergaren in onze laatste dagen. <lacht> Knowledge Will Increase In The Last Days, uh, hoofdstuk 12, vers 4 van het boek van Daniel. En uh, dat vinden wij gewoon een zeer inspirerend stuk. Omdat, ja, het is gewoon uh, een pad misschien, maar <laughs> je, raakt, je raakt gewoon nooit uitgeleerd. En, en, en wij vinden het gewoon leuk dat we in staat. Wij zijn sowieso gegroeid sinds die tijd. We vonden het ontzettend kicken. Maar elke keer lopen we weer frustrerend van de podium. Van, ah, kut, dat had zo gemoeid, Oh, dat had zo gemoeid, En beter en beter en beter worden. Dus er zit geen einde. Je ziet nooit een, eigenlijk nooit een lichtpuntje aan het einde van de tunnel. Behalve dat die tunnel misschien op zichzelf al lichtgevend is. Ja, maar die Japanners hebben er ook een mooi woord voor. Keizen heet dat. En dat uh, betekent uh, dat, uh, dat de ontwikkeling eigenlijk nooit stopt. Ontwikkeling stopt zeker niet. Ik denk dat dat bij mijn laatste zucht op het sterfpet zal zijn. En, uh, dat, geldt, uh, dat geldt voor ons alle vier, denk ik. Ja, nee, in, in die zin kunnen wij het ook echt wel zeker romantiseren. En, en we lopen hier gewoon lachen van weg. En, en, en we kijken gewoon met trots terug naar hele leuke foto's en leuke filmpjes en zo. En we hebben er zeker van genoten. Het was gewoon ontzettend cool om weer bij Rob Akda te zijn. En, uh, en er weer mee geassocieerd te worden. Dus we kunnen weer verder voor uh, een paar jaar. Ja, nou, misschien. Misschien zou het zomaar kunnen zijn dat jullie gewoon voor de tweede keer in de finale zouden kunnen staan. Ja, dat lijkt me sterk. Dat staan een hele, hele sterke, krachtige bench En genre, de genres die stuiteren gewoon letterlijk. Uh, uh, het, ik kan me voorstellen dat het voor een jury zo moeilijk te peilen is. Daarom zijn ze waarschijnlijk ook begonnen met de runner-ups en zo. Maar daar vinden wij ons al geen kandidaat voor, want het is of alles of helemaal niks. Uh, uh, um. Uh, uh, dus wij, wij, wij zijn, die instelling hebben we niet eens om, dat, om, om, om, om, om mee, te, mee te bieden. Uh, uh, uh, als je zo kijkt naar die Anouk uh, Slik. Uh, los van het feit dat een ontzettend charmante griet is. En een prachtige stem. Uh, uh, die zelfs Palmen palm, zijn echt jongens die komen uit. De, de, de Herman Brood Academie zijn gewoon ontzettend lekker bezig. Er zitten een paar hele leuke bands bij. Die het gewoon dik, dik verdienen om op het grote podium te staan. Als je dan heel eerlijk bent tegen jezelf, wij hebben daar al gestaan en, en, en daar genieten we nu nog steeds van en we worden daar nog steeds door geboekt. Dus uh, uh, ja, ik, ik, ik vind het uh, prima zo eigenlijk. Goed, nog één vraag. Waar zijn jullie te vinden op het uh, wereldwijde web? Ja, dat, uh, ik wil in ieder geval één van de uh, andere stemmen horen, anders ben ik inderdaad een one-man-show. Uh, Eddo wil dat misschien wel delen. Ja, dan ga, ga, ga ik bij Eddo even buurten van uh, waar zijn jullie op te vinden op het wereldwijde Web? Op www.12 uitgeschreven en dan de cijfers 04.com. Dankjewel. 1204.com. Laten we de tempo inbrengen. Haha! Are you ready for this baby? This one is called Now Dance! And there's this one specific reason for it To light enough, light enough, cause my future is bright enough, bright enough, I carry too much weight, cleaning the fast slate, to make my life light enough, light enough, My worry shouldn't weigh so much, compared to what the other people haven't got, a reward over my head, put on my plate, held me with a ring and, they a bucket, it, and the the never build up on fucking paint, then I come from the past, never settle for last and fast, put for my uniform, never do again, uniform, my talents, I tell us, put to the test. Now it turns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 I see a lot of things, but nothing like this They say I think of too many places, but you're all on my mind What do we need, what do we need? En alleen, we gaan verder, lieve mensen, fijne muziek, liefhebbers. Alhoewel ik toch een beetje twijfel over diegenen die een beetje afstand nemen vanavond. Kom allemaal naar beneden, want het is de moeite waard om hier het allemaal mee te maken. Vooral hier vooral waar dat gat gevallen is. Hier kunt u de muziek ruiken. Hier kunt u voelen bijna wat ze allemaal beleven hier op het podium. En zorg ervoor dat je deuggenoot wordt. Nou, weer. Nou? Misschien een leuke anekdote om mee te beginnen bij de aankondiging van deze band, ik zal het niet al te lang maken, maar uh, voordat ze hier waren, en dat geldt uh, voor twee van de bandleden, de bassist die is even heen en weer gereden naar België om de gitarist op te halen die daar studeert, jawel. Ze hebben er ongeveer vier uur over gedaan om hier uh, bij het Paterna te komen, maar geef daar af een klein applausje voor, dat ik echt... Hij moest even bij komen, maar hij staat er helemaal. Je bent er klaar voor, toch? Zij je er weg mij te basis. Heeft hij me... Hé, hey, je bent er ook weer. Waar was je toch al die tijd? En ik hou er ook wel van als een beetje van die biografie opsturen met drie regels waar eigenlijk alles wel in gezegd wordt. En daar gaat hij hou je vast, brace yourself. In 2015 dachten Luc, Roel, Koen en Bart dat het een leuk idee zou zijn om een punkband te beginnen. En dat was het, godverdomme niet! Uh, Jezus, wat een... Dokkerie, to maar! He's had a baby shaker! <laughs> Shakers. Ik heb net 20 euro verdiend, Tijd voor het biertje. Wat nou zo leuk is. Er zijn mensen die verschillende bands bespelen. En Roel Bakkum is er één van. Van Bakkum? Ja, ja, van Bakkum. Dat is toch niet te geloven. Maar. Ja, want, want dit is de, de derde band waar jij geloof ik mee van doen hebt. Babyshake? Technisch gezien wel. Maar technisch gezien is deze band ook hetzelfde als een andere band van mij. Maar daar spelen we wat minder mee de laatste tijd. Omdat gewoon iedereen op andere plekken woont. En ja, de Babyshake is dus makkelijker om te spelen. Even leuk, maar wel makkelijker. Ja, uh, wat heb jij met Punk? Ja, Punk is natuurlijk wel. Uh, punk is gewoon leuke muziek. Het is lekker makkelijk om te maken. En het, weet je, iedere. Ik denk dat iedere rocker in zijn leven wel eens een keer punk heeft geluisterd. Iedereen heeft wel een punk fase gehad. Dat je wel even de sex checken. Even de, uh, nou ja, misschien de black flag als je er meerdere nog in zit. De exploit, dat, dat soort omgaan. En dat ja, ik denk dat iedereen wel een keertje, voor iedereen die in de rock scene zit, heeft wel een keertje uh, zo'n fase gehad. Gewoon even kijken. Van, hey, hoe, joh, het is lekker makkelijk om te spelen, maar het heeft wel die energie. En dat is het mooie van punk. Het heeft energie. Uh, nou, dat, dat, dat, dat was wel duidelijk te horen, dat, uh, dat die energie, die werd wel volgens mij overgebracht uh, de zaal in. Ja, dat is mooi. Ik, uh, ja. Daar gaat het om. We hebben ook uh, bier overgebracht in de zaal. Ja, ja, maar, laten we het, we het. Maar, Hoort dat ook bij punk? Uh, ja, nou, sommige punk niet. Uh, straight edge natuurlijk niet. Ik bedoel, daar breng je misschien kalletjes de zaal in. Ah oh, nee, daar zit de caffeïne in. Uh, breng je sinaas de zaal in, dat is... Maar, uh, nou ja, goed. Dit, dit was dus uh, de, de, de punk, hè? Uh, maar, maar als ik jou zou zo beluisteren, dan ben jij toch wel een beetje ook een alleseter als dat een beetje gaat op het gebied van rockmuziek? Nee, ik ben uh, alleseter op het gebied van alles. Ik bedoel, ik hou ook van jazz, van smooth jazz. Uh, weet je wel, cool jazz, dat is een Chad Baker, wel een van mijn favorieten. Uh, maar als je heel punk is, is wel. Heel erg heel, uh, een duidelijke stroming. Maar als je kijkt naar de levens van heel veel rockmuzikanten, dan is dat eigenlijk nog punker dan de meeste punkers. Als je het goed bekijkt. Dit, dit met de babyshakers, daar, daar, daar doen jullie dus heel veel juist met punk? Ja, dat is een punkband, dus natuurlijk doen we veel met punk. Dat is het ding. Ja, ik vraag een beetje naar de bekende weg. Maar is dat een, was dat ook gewoon van, van wat jullie ook het eerste aansprak? Toen jullie met die band begon. Om meer te zijn, het was een beetje een, proje uh, een project zo van laten we eens een keer een punknummer maken. En toen was het, laten we eens nog een punknummer maken. En toen vonden mensen het leuk. En toen was het, hé, hey, willen jullie eens een keertje optreden? En Toen moesten we nog meer punknummers maken. Nou ja, long story short, toen hebben we dat in ik gepunt bent. En ineens waren daar de babyshakers. En zo zijn jullie ook terechtgekomen bij de Rob Akda Awoord. Ook een uh, gewoon. Gewoon ingeschreven. Ja, gewoon ingeschreven met. Uh, uh, demotjes met uh, drummachine eronder, omdat Bart er niet was. Ja, moet je toch improviseren. We hebben gewoon een drummachine eronder geknald. Opgestuurd naar de Robacta. Dus en als iemand dat luistert. Uh, ik zeg maar, zo makkelijk kan je bij de Robacta-boards ook komen. Je hoeft niet een enorm. Ja, je moet wel natuurlijk kwaliteit neerzetten. Maar het is natuurlijk. Je kan er een beetje mee zoemelen, zeg ik maar. Maar ja, je concept moet goed zijn. Je het concept... concept moet goed zijn, dat is het ding inderdaad. En dan maakt het niet uit of er nou digitale drums onder zitten of niet. Oké. Okay. Uh, nou ja, uh, nog even voor de, de mensen thuis, uh, de babyshakers, waar uh, kunnen ze vinden? We hebben een Facebook. Uh, nou ja, kan ga gewoon de babyshakers googlen. Of uh, vaak op Facebook. We hebben Soundcloud. Of Nou ja, we staan op Soundcloud, dat is één ding. Dan moet je Morning Boot opzoeken, als in. Morning met een OU. En we hebben ook nu, gewoon nu een YouTube-channel, omdat wij net een nieuwe soort van clip hebben uitgebracht. Dat heb ik zelf geëdit. Ziet er leuk uit. Zit een beetje slo mooi in. En uh, dat is uh, gewoon uh, BB shakers. Oh. Uh, vinden. Oké, okay, dankjewel. Geen probleem. Zijn jullie al zat? Nee? Gaat. Kut voor je. Dit nummer zit zat. In de schreeuw en de stoet ligt weer eens over. Godverdomme! De vader wordt vervelend op graven nog zo draven, hij slaat er nou als hij even is open. Ik ben het zo! Ik ben het zo! Ben jij het zo? Helemaal zo! Ben jij het zo? Ik ben het zo! Oké, okay, wij zijn het ook zat. Later. Dank jullie wel. Goed beetje. Fijne avond. En dat uh, waren ze. De Baby Shakers. Uh, die dan het uh, eerste gedeelte eigenlijk uh, afsloten van uh, de compilatie van de op Agda wordt. Uh, straks gaan we gewoon verder in het uh, tweede uur. Het, uh, ja, kijk, dat krijg je met punkbands. Die, uh, die maken hele korte nummers. Dus... Dan heb je ook nog uh, tijd voor andere dingen. <coughs> nou is het zo dat uh, binnenkort, als het goed is, uh, ik geloof zelfs uh, nog uh, deze week, nog zaterdag. Uh, in de Williams Pub is er een band te zien die wij hier ooit eerder hebben gehad uh, bij Alternative FM. En dat is Marvin D. Kijk, en zo klont dat. We zijn de laatste hand aan het leggen nou ja, aan de nieuwe tenminste, uh, Hij introduceert hier. het zelf, eventjes. En, uh, jullie kunnen me horen en nu door hem.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 within the core, a drier mouth than you ever felt before, a tingling in all your senses just parting away, when you see the first light of day. and so En dat waren ze dus. <laughs> 13 en 14 februari. De, de, de, dag van de dag van 13 op 14 februari. Dat is volgende week. Dan zijn ze te zien en te horen en te beluisteren hier in ons eigen Zandvoort. In de Williams pub. Ja zeker. Dus ik uh, zou zeggen. Even ga eens ook jou, lekker uh, luisteren. Hey. Maar ja. ho maar eventjes vriend. Uh, uh, dan gaat die, uh, Dan staat hij op autoplay. Ja dat is, uh, dat is altijd heel erg gezellig met die uh, YouTube. Um, we doen het. Uh, we hebben nog wat tijd over. Want uh, deze band komt er ook aan. En uh, ze gaan dan iets uh, vertellen over het vierde album wat ze hebben gemaakt. We het over Nexus Shape. En dat nummer dat hij. Heeft. Maar, ik moet mijn management een beetje voor doen. Okay. En uh, hij was aan het werk en ik dacht: ik ga gewoon even. Shape. En ze zullen binnenkort ook weer te horen zijn. Tenminste, ze gaan dan iets toelichten op wat betreft het verhaal... wat ze gaan doen met het vierde album. Ik geloof zelfs eigenlijk het echt derde album. Ik kan niet anders zeggen, want er was iets tussendoor... wat je niet echt moet meetellen. Tenminste, dat vind ik dan. Maar goed, de grote prijs voor Nederland... die was deze week... dat was Blue Paint bij De Wereld Draait Door... En dat ze waren niet de enige finalisten van de categorie bands. Want er was namelijk ook nog een andere band... die uh, minstens uh, ook zo groot was en ook bij ons is uh, geweest. Dat is uh, Southbound. Uh, we kennen ze natuurlijk uh, um, met uh, Ruvaida en Joost. Die, uh, die waren ook uh, tijdens de finale waren ze te horen en uh, natuurlijk ook uh, te zien en uh, te beluisteren. Maar wij hebben nog een, uh, een echte ouderwetse opname... die we hier hebben gemaakt in uh, de studio... En dat klinkt natuurlijk uh, totaal anders als uh, de versie die we normaal gesproken kennen van, uh, on, uh, van Southbound. Hier is dat nummer nogmaals. Uh, en dat nummer dat heet... Dat heet... En dan moet ik het antwoord uh, verder. Hoe kan het ook anders? Tot aan 9 uur. Just move as far as I can go I'm thinking pictures ahead over me a pencil in my hand and when I look up you take off towards another land.